Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De gouverneur van de Oekraïnse regio Lugansk roept burgers op te vluchten. Volgens hem is zo'n 30% van het aantal inwoners nog aanwezig in het gebied. Dit terwijl de Russische beschietingen aanhouden. De gouverneur vreest dat de beschietingen alleen maar heviger worden de komende dagen. Vandaag zouden er opnieuw tien corridors worden geopend in het Donbassgebied, gebied zodat burgers kunnen vluchten. Eén van die corridors komt bij het zwaar beschoten Mariupol. In het Belgische plaatsje Willebroek is een 20-jarige Nederlander opgepakt met 60 flessen lachgas, meer dan 2000 euro en 3200 ballonnen in zijn busjes. Dat gebeurde bij een controle door de politie. Toen agenten hem vroegen wat hij daar deed, kon hij geen duidelijk antwoord geven. De jongen is nu meegenomen voor verhoor. En dan nog de Amerikaanse zanger Trey Songs, bekend van onder meer dit nummer. Hij was betrokken bij een politieonderzoek naar een aanranding in Las Vegas. Maar Trey Songs hoeft zich geen zorgen meer te maken over de beschuldigingen van seksueel wangedrag. De politie heeft de 37-jarige vrijgesproken. Honderden molenaars hebben vanochtend een uur lang tegelijkertijd hun wieken laten draaien. Het was een actie waarmee aandacht werd gevraagd voor het werk van molenaars. Dat is nodig volgens de bedenkers, want er zijn steeds minder molenaars. Terwijl het zo'n leuk beroep is, zegt deze jonge molenaar. Het is een mooi vak, het molenaarsvak. Het geschiedenis is verleden tijd, het is passé. Je kunt het niet meer aanraken, maar wanneer een molen instapt, stap je wel weer in die geschiedenis. En Als je daar dan mee kunt werken en kunt doen wat mensen een paar honderd jaar geleden ook deden... En je ervaart die ziel die nog steeds leeft in de molen. Ja, dat is een geweldig gevoel. Ook molens in bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken en Oostenrijk deden mee aan de actie. En dan het weer. Het is een grijze dag met hier en daar een bui. Morgen op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan zo'n 11 graden. Na het weekend wordt het warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog steeds 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Naarden en Eemnes vanwege werkzaamheden.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 Kijk wat ik van je denk, je ogen steeds ontvank. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen dat ik van jou Waarvoor ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Ik kan voorspellen wat je zegt, zelfs als ik je vertel dat ik van je van maar ik kan veel beter zwijgen.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 De wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus uh, vandaar dat u uh, meestal bent om tien over half drie... Uh, uh, verwacht u al een live verslag. Maar de wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus over het tweetal praten gaan we schakelen met Jan van der Leeden. stand van Zaken Waterwijk 1 uh, staat ook één in de competitie. Dus het wordt een uh, zware wedstrijd voor SV Zandvoort, uh, vermoeden wij. We gaan het allemaal horen van Jan van der Leeden. Dan hebben we uh, ook nog een uh, update van onze uh, gast Willem van Densen...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 En uh, we gaan, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zal ik er maar van maken, we kunnen veel beter zwijgen over we, we kunnen beter. We zijn. kunnen beter zwijgen. Nou, de eerste platen uh, inderdaad uh, naar het nieuws. Het goede doel in zwijgen, vandaar uh, dat we het daarover uh, even hadden. Straks gaan we naar uh, Almere, toe, naar uh, Jaap... Uh, ja, Jaap. Naar Jan van der Leden voor de voetbalwedstrijd van vandaag. <lacht> maar eerst uh, gaan we deze voor je draaien. En die money. Bye. Lekkere klassieker van Eddie Money, je hoorde. Take me home tonight. Zo dadelijk naar Almere inderdaad de wedstrijd van vandaag. Om drie uur gestart Waterwijk tegen SV Zandvoorts. Maar hier is deze van Billy Ocean. Hier is de Loverboy. Uit de jaren 80 toen deze Billy een heel veel hits scoorde. Onder meer Winder Cat Ketstap. De Tap Coing. Die ken je waarschijnlijk nog wel, maar ook uh, deze komt uit uh, die tijd. Je hoorde de lover Boy. We gaan naar uh, Riemastenbroek in Almere toe, want uh, daar is aanwezig onze Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, inderdaad. We spelen vandaag uit uh, in Almere. En niet zomaar tegen een partij, nee, tegen de nummer 1 uh, op dit moment. Ja, uh, Waterwijs. Ja. Vrij sterke toegang, moet ik zeggen. Ze zijn ook uh, met de Wind mee van op in de aanval. We hebben Justie Stand in de achterin staan. samen met Philip en rochtie. Roktie Groot, Filip van de Winde. Want Milan is nog gebaseerd. en Dillon is gebaseerd. Mm -hmm. ja, voor ik heb Jessimi met. Uh, Naatje berg, die staat gelukkig weer in de voordoeten, is wel lekker. Een met, uh, kasteem, poen, en de nu ook met kastien groen, nu weer het al terug naar je vlieg. Maar uh, er wordt nu toch wel een aantal gebaseerden weer. Ja, oké, okay, ja. Met water water en zit er wel op de bank, maar nog niet 100% best de exactie. En eigenlijk kan je het bij zo'n topperwedstrijd, of in ieder geval tegen een topper als Waterwijk, kan je dat helemaal niet gebruiken Jan. Nee, natuurlijk doe ik niet. ik niet. Dat is ook jammer. Maar uh, de hele dat was een van de eerste wedstrijden dit jaar, heeft Waterwijk ten nauw een nood gewonnen voor bij ons. En dat was echt een vrije trap in de, in de laatste vijf minuten. Oké, okay, dus uh, ja. ja we hadden ook een aantal wissels. Hadden we ook geen Milan en geen Dani.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 heel goed. Tot zometeen uh, Jan. Dankjewel voor uh, dit moment. En wij gaan uh, de nieuwe single draaien. Van niet zonder iemand. Nee, hier is The Weeknd. En uh, Out of Time. Yeah. The last few months I've been working on me, baby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 Mooi en zo hoorde je nog even een stukje Dawn FM, want uh, zo heet het album waar deze plaat uh, vanaf is gekomen. ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report. We schakelen weer over naar uh, de man die tegenover mij uh, zit, uh, Willem van deze zoals uh, Willem. Hallo, hallo. We zwaaien even naar elkaar. <laughs> Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Uh, ja, hoe is het uh, met uh, de autosport, uh, zowel met uh, uiteraard de Formule E als uh, ook uh, de autosport uh, op, het, uh, op het circuit? Ja, uh, circuits Antwoord, daar beginnen we mee. We waren net gebleven bij de Dutch Supercar. Supercars uh, gefinished met uiteindelijk de winnaar daar uh, Bart Arendt in de BW M6. Met op de tweede plaats uh, Rogier Trouwels. De ja, in mijn ogen ultra mooie.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 26 minuten, 25 en een half eigenlijk om uh, precies te zijn. Dus we hebben nog 34 minuten te gaan. Inmiddels al 14 ronden gereden die BMW MP's. En we gaan afwachten wat de pitstops uh, teweeg gaan brengen en hoe de race zich vervolgt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 De vierde. Aan kop ligt wel een Nederlander. En dat is uh, ja, net als verstappen uh, eigenlijk een Limburger, <laughs> Robin Freins <laughs> Met op de tweede plaats uh, de Portugese Felix Antonio da Costa. En derde zien we de Belg uh, Stoffel. Ja, Stoffel uh, gaat voor langzaam, maar in dit geval is hij toch wel vrij snel. Want hij vertrok van Polen ligt nu op de uh, derde plaats. Pak zojuist weer de tweede plaats over uh, Stoffel van Doornen.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 uh, kijk voor meer informatie en of er nog kaarten zijn... even op de website van www.jazzinzandvoort.nl. Dan uh, hebben we natuurlijk nog meer activiteiten. De keukenhof is natuurlijk ook open. Prachtig nog. Zeker met dit weer als het zonnetje schijnt. Dus ook daar bent u van harte welkom. Maar wat hebben we nog meer?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 SV Zandvoort Jesse Daan uh, heeft, uh, heeft uh, ervoor gezorgd dat het uh, op dit moment 0-1 staat in de wedstrijd Waterwijk SV Zandvoort. Straks meer daarover van uh, onze eigen Jan van der Leden die bij de wedstrijd vanmiddag aanwezig is. My lovers got humor. She's a giggle at funeral. Everybody's disapproval. should have worshipped her sooner.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 to be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 Ik zoek de website. In ieder geval uh, wel even aanmelden. Nogmaals via www.watertoren-straks.nl voor de informatieavond over de herontwikkeling van de Watertoren en Villa Maris... op woensdag 13 april in de blauwe tram om 8 uur s'avonds. En de inloop is vanaf kort voor acht. Dankjewel, Bjarne. Ik vind het zo grappig uh, dat jij zegt uh, Villa Maris. Ja, ik weet wel uh, waar het door komt, maar uh, wij in Zandvoort noemen dat uh, Villa Maris.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 Wat, hoe is het daar, uh, daar bij jou? Ah, het is een hele leuke wedstrijd. Echt een leuke wedstrijd. Het is op dit moment 43 de 23e minuut. En de wedstrijd is keihard. Echt keihard. Dat, dat waterwijk speelt echt op de rand. En het niet gelukkig, die gaan er wel goed in. En ik moet ook zeggen, uh, ik ben niet meegegeven. Maar het uh, was ongeveer 20 minuut ...waar de schitterende aanval het los. We zitten voelen en kastjes Werkelijk geweldig spel op de middenveld. En uh, schot van Jeffy wat je net gehaald werd. En daarna was het in de die doorging. Heel goed doorgaf op Jesdaan. Uh, die Waar en hard Dat was 0-1. Dus uh, we de schitterende voorsprongers. Dat was absoluut verwacht. Eh... Uh, Waterijken. Zijn die uh, uitgeschakeld door ons? Of, uh... Nee, het ging er heel erg om het huis in. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Echt goed voor ons, Ja, in, in een behoorlijke wind ook uh, bij jou, uh, zou te horen, Jan. Dus uh, af en toe verstaan uh, we je niet helemaal uh, goed, hoor, maar dat geeft niks. Waar we het net over? Waterwijk is open. Dat zijn dezelfde wat meest windstoten uit. Nee, inderdaad. <laughs> het be is behoorlijk windig, maar ja. Uh, ja, op dit moment nog steeds de voorsprong dus, uh, voor uh, voor SV Zandvoort, uh, neem ja, ik aan. Ja, ja. Nou mooi, hartstikke ja. mooi. Dan gaan we zo uh, de rust in en dan uh, de tweede helft uiteraard en dan probeer uiteraard die voorsprong uh, vast te houden. Vast te houden uitleiden? Ja, liefst wel, liefst wel. Kijk want. Uh, Waterwijk staat toe, krijg straks Wienje tegen. En wij wintje mee. Wij hebben een paar goede schutters. met Jeffrey en in de het nog. Jesse gaat er nu vandoor met uh, de Nee. Oké, okay, uh, Jan, we alleen maar gekraakt nog. Dus uh, we ja. komen ja. straks uh, voor de tweede helft uh, bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Jan van der Leden, daar vanuit uh, Almere. 0 tegen 1.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 We both said a prayer for a big marine named Camouflage. What? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa camouflage. This was an awfully big marine. So next time you're in a jungle fight. Je een or in je mind: je een In uh, 1991 live in uh, Hermosa Beach. Je hoorde de, de singel van. eh uh, ook uh, <laughs> weer, Stan Risway. Van de uh, Calling uit de Carol kwam uh, onder meer ook. En uh, dit was uh, zijn andere grote hit.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 U kunt uw fiets tegen betaling ophalen op het fietsdepot naast het station Haarlem. Kijk voor meer informatie op de website www.haarlem.nl/fietsstreepje kwijt-of-streepje verwijderd/slash. Ja, ja, dat is even voor de. Dubbel-slash? Ik zal het nog even herhalen: wwwhaarlemnl streepje kwijt kwijt-of-streepje verwijderd/slash. Dat is het. Maar het ging toch over St.